12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Kamerlid Martin Bosma van de PVV reageert op het rapport van de Raad van Europa over racisme en discriminatie. Daarin staat onder meer dat de Nederlandse media Geert Wilders een te groot podium geven. Verder mediaforum met Katrien Keil en Marianne Zwageman en nu het NOS-journaal. Hier is Dorop Meegens. Goedemiddag, bij bierbrouwer Grolsen wordt opnieuw gestaakt. De huizenprijs in Groot-Brittannië is naar recordhoogte gestegen. En het Nigeriaanse leger doodt moslimgevangenen, zegt Amnesty International. Het trekken buien van west naar oost, soms met onweer en hagel. Maar af en toe schijnt ook de zon, wordt zo'n 13 graden. Morgen blijft het tot de avond droog, met ochtends eerst kans op mist. Daarna wat zon, maar in de avond en nachtmorgen dan regent het weer. De staking bij Grols breidt zich uit. Voor de derde keer deze week leggen medewerkers het werk neer. Begon vanochtend met acht chauffeurs van bierwagens. Volgens de FNV werden ze door de directie naar buiten gestuurd in de stromende regen. Collega's van de productie werden daar vervolgens zo boos over dat ze zich hebben aangesloten. En inmiddels is de staking uitgebreid naar tientallen Grols-medewerkers. FNV verwacht dat de brouwerij de rest van de dag stil blijft liggen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de brouwerij vandaag niet meer opgestart gaat worden. Het was eigenlijk de bedoeling om alleen het transport van dat bier om dat stil te leggen. Maar de mensen zijn zo verbolgen over de, de opstelling van de directie dat dit vandaag spontaan gebeurt. Dus heeft de directie volledig aan zichzelf te danken. Aan de lijn, algemeen directeur Verhagen van Grols. Goedemiddag. Goedemiddag. De directie heeft het helemaal aan zichzelf te danken, zegt, zegt de Bond. Uh, ja, dat hoor ik uh, nu net ook, maar uh, ja, daar, we, daar zitten we anders in, uh, denk ik. Uh, wat de feiten vooral zijn, is uh, dat wij in een moeilijke Nederlandse biermarkt, in een algemene moeilijke Nederlandse economie, ja. een voor ons zeer uh, redelijk voorstel uh, hebben gedaan, uh, waar helaas uh, FNV-bondgenoten uh, niet mee akkoord gaat. Maar u heeft vanochtend chauffeurs de regening gestuurd naar buiten? Nou, wat wij vooral hebben gedaan is proberen te zorgen dat de mensen die wel willen werken dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen en dat zij de ruimte hebben om hun taken te vervullen. Mensen die niet willen werken kunnen dus dan ook niet op de werkplaats uh, blijven rondhangen. Maar wordt er op dit moment bier gebrouwen nog? Um, op dit moment uh, wordt er geen uh, bier gebrouwen, maar we zijn wel in staat om uh, een aantal lijnen uh, van de uh, te kunnen laten uh, lopen en onze klanten zijn op dit moment uh, allemaal bevoorraad. Dus dat betekent dat er voorlopig in de cafés en in alle andere horecazaken nog voldoende bier op voorraad is? Dat klopt en dat hopen wij vooral zo te houden. En betekent dat ook dat de supermarkten bevoorraad zijn met kratjes, bier? Op dit moment is dat zo, ja. Het ja. conflict draait om uh, 2% loonsverhoging die u biedt. 0,75 vast, 1,25 flexibel. En de medewerkers moeten drie ATV-dagen inleveren. Um, FNV zegt uh, dat is veel te weinig, want er wordt weliswaar minder winst gemaakt, maar nog wel altijd winst. Uh, ja, uh, en daar beginnen we natuurlijk. Winst maken is ook uh, de bestaansreden van een onderneming. En bij ons uh, gaat dat uh, achteruit. En dan bedreigt dat dus de bestaansreden van uh, de onderneming.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 Dus doet de brouwerij het goed, is het niet alleen management die er mag van profiteren, maar alle medewerkers. Hm. En doet de brouwerij het niet goed, dan zitten we met z'n allen de schouders onder de lange termijn te werkstelling. Nou, nou is uh, sinds enkele jaren eigendom van uh, SHB Miller, uh, een, een wereldspeler, een grote brouwer, drie keer zo groot als Heineken. Uh, die willen flexibeler gaan belonen. Wordt nu de crisis uh, gebruikt om, om die maatregelen die ze in gedachten hebben ook uit te kunnen voeren? Nou, eerlijk gezegd heeft dit niets te maken met S.A.B. Miller. Of wij nu een zelfstandige brouwerij zijn, of lid zijn of deel zijn van groep A. Staat er groep er helemaal los, van, zegt u? Het welzijn van de brouwerij op lange termijn is wat telt. En het koppelen van um, de verloning van werknemers aan het welzijn van de onderneming is een heel algemeen aanvaard principe in heel veel ondernemingen. En dat heeft met S.A.B. Miller niks te maken. Maar voorlopig uh, wordt er geen bier gebrouwen in Enschede. En uh, ja, kunt u het alleen doen met, uh, met die paar vullijnen die, uh, die nog werken, begrijp ik. Ja, en dat is bijzonder vervelend. Elke staking is trouwens vervelend. Of het nu vijf mensen of, of, of vijftig mensen zijn. Uh, wij blijven onze hand uitsteken naar FNV Bondgenoten. En uiteraard blijven communiceren met al onze medewerkers. Wij zijn bereid om terug aan tafel te gaan en stellen daar geen enkele voorwaarden voor. Ik dank u voor de uitleg, Tom Verhagen, algemeen directeur van Grols. Hartelijk dank. Goedemiddag. In Groot-Brittannië zijn de huizenprijzen tot recordhoogte gestegen. De gemiddelde prijs van een huis lag in augustus op zo'n uh, ruim 290.000 euro. In Nederland was dat 215.000 euro. Volgens de BBC voeden de hoge huizenprijzen de angst voor een zeebel in de Britse huizenmarkt. Premier Cameron besloot onlangs een controversieel hypotheekplan versneld in te voeren. Dat moet het voor starters makkelijker maken om een huis te kopen. De Britse overheid stelt zich garant voor een deel dat huizenkopers moeten lenen. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn in Nigeria afgelopen half jaar bijna duizend moslimgevangenen gedood door het leger. De meeste van hen zouden banden hebben met Boko Haram. Die terreurorganisatie streeft al jaren naar een islamitische staat. Daarbij zaak je organisatie dood en verderf. Nicole Sprokel van Amnesty International, Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Onder welke omstandigheden zijn die mensen gedood? Uh, nou, niet alleen gedood. Er, ja, er zijn ontzettend veel doden inderdaad gevallen in die gevangenissen. Maar mensen worden ook mishandeld. Uh, hè, er is sprake van overbevolking in die gevangenissen. Mensen uh, ja, overlijden gewoon ten gevolge van verstikking, maar ook van honger. En uh, er vinden ook plaatselijk uh, buitengerechtelijke executies plaats. Dus mensen worden gewoon doodgeschoten. Ze worden doodgeschoten. En, en ze zitten in de cel, krijgen geen eten en... en worden uitgehongerd. Ja, en ik moet daarbij vermelden... MDC heeft natuurlijk uh, uh, grote zorgen... ook over de uh, schendingen... die op grote plaats plaatsvinden... daar uh, door uh, terro terrororganisaties... Terror als Boko Haram. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook geconstateerd... dat heel veel mensen, echt honderden mensen... daar opgepakt worden zonder dat er enige uh, duidelijkheid is... of zij überhaupt tot die groep ja. horen. Er wordt geen fatsoenlijk onderzoek gedaan. Laten we dat zo maar even duidelijk zeggen. Maar dat is niet nieuw. Het Nigeriaanse leger heeft een bepaalde reputatie, toch? Ja, absoluut. Absoluut, we hebben daar al jarenlang kritiek op. Het feit is inderdaad dat mensen willekeurig worden opgepakt, in gevangenissen worden gezet. Dat die gevangenisomstandigheden zo abominabel zijn dat mensen daar echt aan bezwijken. En ook het feit dat mensen daar, dus ook, ook zeg maar militairen, want het gaat om militaire gevangenissen voornamelijk, ja. daar niet voor berecht worden. Dat vindt geen enkel onderzoek of vervolging plaats. Ja. Wat, wat kunt u als Amnesty hier aan doen, hieraan doen om, om, om dit te stoppen? Ja, wat wij doen is daar voortdurend in Nigeria, maar ook internationaal aandacht voor vragen. Dus we bespreken dit voortdurend met de Nigeriaanse overheid en allerlei autoriteiten daar. We bezoeken die gevangenissen zoveel als we kunnen. En trekken die zich daar wat van aan? Ja, heel weinig. Nee, het is echt een probleem dat ze ook niet reageren op extra verzoeken om informatie, onze rapporten. Er wordt eigenlijk weinig mee gedaan. Uh, dus we zullen het toch echt moeten hebben van internationale druk die ook vanuit uh, overheden moet komen. Dus vandaar dat mm. we dit ook uh, wereldwijd met uh, allerlei regeringen bespreken en op uh, ja, internationale fora nog een keer aan de orde stellen. Ja, het klinkt als, als vechten tegen de bierkaai. Het is heel moeilijk momenteel, maar het is voornamelijk moeilijk natuurlijk voor mensen die je treft daar. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Nicole Sprokel van Amnesty International over het uh, geweld door het Nigeriaanse leger tegenover moslimgevangenen daar. Dank u wel. Dit is het NOS-journaal met Dorold Megens. De luchtvervuiling in Europa is verminderd, maar de lucht is nog steeds niet schoon genoeg, zegt het Europees Milieuagentschap na onderzoek. Door milieumaatregelen is de uitstoot van sommige vervuilende stoffen afgenomen. Maar fijnstof en ozon zijn nog steeds een grote bedreiging voor de gezondheid. Hoeveelheid fijnstof is zelfs toegenomen door uitstoot van roet... door onder meer het verkeer en de industrie. En het inademen van fijnstof kan leiden tot onder meer longziekten en hart- en vaatziekten. De kranten van Wegener staan niet langer te koop. Dat maakte het mediaconcern bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Volgens de Britse eigenaar Mecom wordt er niet genoeg geboden... voor de regionale kranten als Twentse Tubantia en het Brabants Dagblad. De reorganisatie die midden vorig jaar is ingezet gaat door. Het moederbedrijf van Wegener heeft naar eigen zeggen... veel last van de slechte advertentiemarkt. Vanavond besteedt Opsporing Verzocht... aandacht aan de vermissing van Madeleine McCann... Britse meisje dat in 2007 verdween in Portugal. Gisteravond wijde BBC's Crime Watch... de Britse versie van Opsporing Verzocht... een aflevering aan deze zaak. De Britse politie wilde ook graag in Nederland op televisie... vertelt presentator Annico van Santen. Wij zullen wat we normaal gesproken ook altijd doen. Uh, een reconstructie van de, van de relevante feiten in de zaak uh, brengen. Uh, we hebben van de BBC ook materiaal gekregen van een interview uh, met de ouders van Madeleine McCann. En de Britse onderzoeksleider is bij ons in de studio vanavond live. Om in ieder geval de laatste stand van zaken van het interview te geven. Maar ook de, de belangrijke sporen. Er zijn er gisteren bij het Engelse, uh, naar de Engelse evenknie van ons crime Watch zijn er al een aantal compositietekeningen getoond. Van relevante mensen. Mensen die meer zouden kunnen. Weten over haar verdwijning. Maar ze hebben vanavond uh, speciaal voor onze Nederlandse kijkers. Nou, hebben ze ook uh, gerichte oproepen. En die, uh, ja, die zullen we gaan behandelen met dus die onderzoeksleider en met het nodige beeldmateriaal. De Britse politie komt dus naar Nederland en ook naar Duitsland. Omdat ze nog eens goed naar het onderzoek hebben gekeken. Twee jaar geleden zijn ze begonnen met het doorspitten van al het onderzoeksmateriaal. En Nedelin uh, is verdwenen in een, in een vakantieplaats in Portugal, Praia de Luz. En ze hebben ook gekeken waar veel toeristen uit andere landen. Op dat moment vandaan kwamen en dat zijn vooral Nederlanders en Duitsers geweest. En uh, ze hebben dus expliciet bij deze twee landen gaan ze dus ook gezichten oproepen doen. Ieder detail kan helpen of de mannen op de compositietekening nu worden herkend of niet. De compositietechnieken zijn uiteraard heel erg belangrijk... maar uh, het komt er eigenlijk op neer. In een onderzoek is het, is het voor politie ontzettend belangrijk... om iedereen te spreken die daar op het moment is geweest. Uh, we merken dat uh, ook gewoon bij Nederlandse zaken. Mensen denken soms, ja, ik was daar wel, maar ik heb niet gezien. En dan blijkt toch dat mensen uh, soms een heel belangrijk detail hebben gezien... waarvan ze zelf niet eens beseffen dat het een onderzoek heel erg kan helpen. Dus, dus daarom is die, uh, die onderzoeksleider ook bij ons in de studio... om vooral ook Nederlanders te bewegen, om, om toch mee te denken... Je weet nooit Precies waar een oplossing ligt. Annico van Santen van Opsporing verzocht dat programma wordt vanavond om half tien uitgezonden op Nederland 1. Sport. Jeffrey Lewa Cabessi keert terug bij NEC, de club waar de verdediger zijn carrière begon. De 32-jarige Lewa Cabessi heeft tot het einde van dit seizoen getekend bij NEC. Speelde vorig seizoen bij VVV Venlo. Daarvoor kwam hij uit voor het Duitse Alemania Aachen en het Cypriotische Anartosis Famagusta. De Franse coach Bruno Metsu is op 59-jarige leeftijd overleden. Metsu leidde een aantal Franse clubs... was bondscoach van vier verschillende landen. Zijn grootste successen haalde hij met de nationale ploeg van Senegal. Met dat land bereikte Metsu in 2002 de finale van de Afrika Cup... en de kwartfinales van het WK. Kiki Bertens hoopt een snelle rentree te kunnen maken op de tennisbaan. De beste tennister van Nederland liet zich na de US Open opereren aan haar enkel. Sinds deze week mag ze aan haar terugkeer werken... De eerste stappen zijn veelbelovend. Voor het eerst in jaren heeft Bertens geen pijn meer aan haar enkel. Ik voelde eigenlijk al vijf jaar lang met een pijnlijke enkel. Uh, ik ben er vijf jaar geleden een keer heel goed bij gegaan en heb, heb het toen uh, ingescheurd gehad. En eigenlijk daarna nog een paar keer er doorheen gegaan en zo is het elk jaar eigenlijk slechter geworden. En Ik heb nu eigenlijk weer een enkel zoals die was voordat ik er ooit doorheen ben gegaan. Dus hij is gewoon nu weer uh, eigenlijk helemaal goed, ja. Eerder hoopt de Bertens begin volgend jaar weer aan toernooien mee te kunnen doen. Maar stiekem is hij in haar hoofd alweer bezig met de KNL-TB Tennis Masters. Dat wordt in december gespeeld. Ja, dat zou alleen maar iets extra's zijn. Maar daar gaan we op dit moment denk ik nog niet van uit. Het zal ja, van mijn lichaam afwachten uh, wanneer ik weer helemaal fit ben. Want dan uh, zou ik pas weer toernooien gaan spelen. Het is nu gewoon uh, heel hard trainen en uh, proberen alles weer sterker te maken. En ook die voet nu weer soepeler te krijgen... En ja, daar is nu nog gewoon lastig iets over te zeggen. Maar ik heb gewoon vertrouwen in dat het allemaal goed komt. 13 minuten over 12. Tijd voor verkeersinformatie. Hier is John Bakker bij de ANWB. John met 1-4 met 20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Door een spoedreparatie bij knooppunt Gouwe 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Opnieuw een staking bij Grols. In Enschede wordt op dit moment geen bier gebrouwen. Wel is er volgens Grols nog genoeg bier in de winkels en in de horeca. De Britse huizenprijzen zijn naar recordhoogte gestegen. De gemiddelde prijs was in augustus ruim 290.000 euro. En het Nigeriaanse leger doodt honderden moslimgevangenen... zegt Amnesty International. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal. Straks lunch van de NCAV. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Uh, 50.000. Nee. 200.000? Nee. 1 miljoen? Mm -mm.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nieuws zometeen uit de koker van Fox Sports. In het mediaforum presentatorcolumnist Katrien Keil. En media-innovatiestratege Marianne Zwagenman gaat onder meer over de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste tv-interview. Koen Verbraak won hem voor zijn gesprek met oud-ABN topman Rijkman Groening. De grande dame van de tv-interview, Sonja Barend, zei dat ze afgelopen jaar veel mooie gesprekken voorbij heeft zien komen. En dan zie je eigenlijk pas hoeveel. Hele goede gesprekken er gevoerd worden. Dat is echt waar. Ja, leuk. Wil men, ja maar mensen klagen zo vaak over de televisie. Dan denk je: kijk je gewoon niet genoeg of naar de verkeerde zender? In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Gerard Koopman uit Nijlanden. Dat ligt in Drenthe. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De commissie van de Raad van Europa brengt vandaag een advies uit... tegen racisme en discriminatie. Volgens de Raad moet Nederland meer beleid maken... om racisme te voorkomen en te bestraffen. En opmerkelijk, in het rapport staat ook dat de Nederlandse media... Geert Wilders een te groot podium geven. Martin Bosma, goedemiddag. Goeiedag. Van de PVV. Eh, wij dus, de media, geven uw partij een te groot podium, zegt de Raad... Ja, ik, me ik merk er niet zoveel van, zij onze voorlichter toen we hier naartoe kwamen. We <laughs> hebben de grootste problemen om in de media te komen. Maar u wilt nooit. Zelfs dat is dat voor die, voor die gekke raad van Europa-club uh, nog te veel. Dus ja, doe wat aan zou ik zeggen. Ja, nee, maar u wilt toch ook heel vaak niet? Uh, soms willen we niet, nee. Maar uh, heel vaak willen we wel. En dan, uh, dan hebben jullie weer geen interesse in ons. Dus, uh... Uh, maar u bent het dus niet eens met dat beeld wat in dat rapport naar voren komt? Nou, met dat beeld uh, niet alleen, maar met dat hele rapport niet. Het is echt een bizar rapport. De Raad van Europa becommentareert uh, de rechtspraak in Nederland. Want mijn fractieleider had toch veroordeeld moeten worden, vinden ze. Ze noemen ons een haatclub. Mijn partij bezigt haattaal, racisme, islamofobie. Uh, we zijn tegen moslims. Het is echt, het is echt gewoon alsof je een soort antidiscriminatiebureau uit de jaren zeventig aan het woord hoort. Nou, ja, het is inderdaad zo dat de Raad uh, ja, op de stoel van de rechter gaat zitten. En zegt uh, Wilders had eigenlijk veroordeeld uh, moeten worden voor racisme. En aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Um, en en uh, zij ze zeggen eigenlijk, in andere landen worden politici wel veroordeeld voor dit soort zaken. Nou, het is totaal bizar. Uh, mijn partij wordt altijd aangevreven als wij commentaar hebben op een rechter van, ja, je mag je niet bemoeien met de rechter. Scheiding der machten. Nou, daar hebben ze vaak, uh, hebben ze soms een punt bij. Uh, wat gebeurt er nu? Nu gaat die Raad van Europa op de stoel van de rechter zitten en zeggen van, die Geert Wilders had toch veroordeeld moeten worden. Uh, daar zijn ze echt niet voor. Daar hebben ze ook echt niet voor nodig. Uh, ze zijn geen rechter. Uh, gelukkig maar. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat mensen op om hun ideeën uh, veroordeeld of zelfs aangeklaagd worden door een rechtbank. We moeten in Nederland geen ideeën gaan zitten toetsen. Dat is iets voor vroeger of in landen die gelukkig afgeschaft zijn. Hmm. Laten we even luisteren naar Rieke Samson. Die heeft niet meegewerkt aan dit rapport trouwens... maar is wel lid van die commissie van de Raad van Europa. Uh, zij reageerde vanochtend bij de collega's van de KRO. Een paar uitspraken van haar hebben we achter elkaar gezet. Door alles wat de heer Wilders zegt dermate uit te vergroten en andere geluiden uh, veel minder uh, voor het voetlicht te treden, uh, krijgt de heer Wilders een extra podium. En dat is iets waar uh, de commissie aandacht voor vraagt voor de keerzijde van uh, de overmatige publicatie als je vergelijkt hoeveel aandacht Wilders in de media krijgt... met andere politieke stromingen, dat dat uh, wat uit, uh, uit balans is. Ja, zij zegt dus, als je kijkt naar hoe groot de partij is, de PVV... en de, de politieke stromingen, dan is dit niet in balans met de berichtgeving. Nou ja, we zijn volgens de peilingen, maar dat zijn alleen maar peilingen. Dan zijn we de grootste partij van Nederland op het ogenblik? Dus als er aandacht aan ons besteed wordt, dan lijkt me dat de journalistiek zeer terecht. Ze zegt deze, mevrouw Sampson, maar dat onderbouwt ze totaal niet: dat het, het, het geluid dat kritiek op ons heeft, veel minder voor het voetlicht komt. Dat is echt totale onzin. Als je naar Paul en, Wittem, Paul en Witteman kijkt, dan hebben ze daar hele zangkoor. Hebben Ze Freek de Jonge. Ze hebben complete uitzendingen tegen ons. De wereld draait door van de socialistische Vara. Er zitten soms vijf, zes mensen die in koor op ons zitten af te geven. Ik denk niet dat er de afgelopen vijf jaar, nou, meer dan twee of drie PVV'ers geweest zijn. Die mevrouw Samson, ik hoop niet dat ze familie uh, is, die, die praat maar wat. Het is een schande dat we haar salaris moeten betalen. Ja, dit is trouwens met een N aan het einde, dus ah, dat, het is geen familie. Daar boft ze dan weer mee. Het mijn. klinkt een beetje als Ik neem alles zo. terug. Ja. Um, um, ja, en, en dus het verwijt dat de PVV juist te weinig in de media is, dat, dat zegt u, maar u, u, die programma's die u noemt bijvoorbeeld, gaat daar dan eens een keer zitten en, en, en geeft weerwoord, zou ik zeggen. Nou, heel vaak gaan we daar niet heen, omdat het toch vaak een soort, het zijn vaak een soort vallen, uh, dan zitten er heel veel mensen... Uh, uh, die allemaal op ons zitten te hakken. Wat je heel vaak ziet, is dat wij altijd in discussie moeten gaan. Dat is ook zoiets. Wij worden zelden gewoon uitgenodigd als een gast. En dan worden we zelfs nu, u doet dat een stuk beter, worden we gewoon geïnterviewd. Maar dan zijn er drie of vier mensen. En die heb je dan tegen je. En dan heb je ook nog de presentatoren tegen je. En dan zit je erbij in een socialistische omroep. Uh, en, dan, en dan krijg je een, een uur lang, zitten ze allemaal op je hoofd te slaan. Nee, ik, ik, en, als, als omroep, uh, publieke omroepmedewerker ken ik dat gevoel wel. hoor, Want er wordt op ons ook altijd ingehakt. Maar toch niet door ons, hè? Nou... Beetje wel toch? Soms wel. Uh, en dat, dat doe ik ook. Ik heb soms wel eens kritiek op jullie, maar dat is ja, helaas. Ik ben mediawoordvoerder. Jullie krijgen geld van de regering en ik moet kijken of dat goed wordt goed wordt uitgegeven. En jullie moeten voldoen aan een nou. mediawet, dus dat moet ik wel een beetje. Wat die raad volgens mij ook een beetje vergeet is, in de, in de vorige periode zaten jullie natuurlijk dicht tegen de macht aan als gedoogpartij. partij. En dan lijkt het me toch ook vrij logisch dat je als media goed volgt wat, uh, wat die partij allemaal doet en wat, wat, uh, nou ja, wat de invloed is van de PVV in dit geval. Ja, dat, dat lijkt me logisch. En we zijn een controversiële partij en we spelen internationaal ook een, een zekere rol. Zie je onze relatie met andere partijen? Daar is ook genoeg aandacht voor. Daar is, ik er daar mee is mee ook genoeg aandacht. En ik zag uh, gisteren in Nieuwsuur zomaar een reportage over ons en het Front Nationaal waar het waarin het woord extreem rechts niet viel. Dus dat, er is, Jullie kunnen toch je leven beteren, dat is een compliment waard. Ja. Maar zelfs over het gedoogakkoord uh, gaat die gekke raad van Europa... of die ECRI, heeft er nog een mening over dat het allemaal ook anders had moeten zijn. Dus die raad van Europa vindt afspraken die coalitiepartijen... die democratisch gekozen zijn onderling maken, vinden ze ook weer niet goed. Laten we nog even luisteren naar mevrouw Samson. Dus uh, pleit er ook voor dat Raad voor de Journalistiek. De Nederlandse pers uh, mag adviseren om wat minder over Wilders te schrijven. We hebben de voorzitter van die raad even gebeld, Hans Larousse, en gevraagd om een reactie. Ik vind dat niet zo'n goed idee. Um, de Raad voor Journalistiek is er voor klachten. En klachten zijn van mensen die vinden dat een, een kant- of een om, of wat dan ook het niet goed hebben gedaan. Uh, en als mensen vinden dat er gediscrimineerd is in, in, in verhalen of onderwerpen, dan kunnen ze naar de raad... Maar de raad is niet een soort uh, superhoofdredacteur... die iedereen komt vertellen wat wel en niet moet. De raad gaat niet over de vraag of er veel of weinig aan Wilders wordt gedaan... of er veel of weinig aan voetbal wordt gedaan of wat dan ook. Dat is een keuze van, uh, van, van hoofdredacteur. Dat, daar gaat de raad niet over. We hebben geen ideaalbeeld van zo moet een krant eruit zien, zo moet een journaal eruit zien. U bent het ongetwijfeld met Hans Larousse eens? Ja, meneer Larousse is mijn oude baas bij het NMS Journaal en heeft 100% gelijk. Want die... Uh, die Raad voor Europa Club, die denkt um, dat de Raad voor de Journalistiek... een, een soort sensor is die bepaalt uh, wat jullie als redacties doen. Dat is natuurlijk niet zo. Um, er staat notabene in de grondwet dat niemand vooraf toestemming, vooraf toestemming nodig heeft... voor het uiten van zijn ideeën. En die Raad van Europa die wil dat precies omdraaien. Die wil dus ja, dat er een soort, uh, die Raad voor Journalistiek... als een soort uh, nationale hoofdredacteur gaat bepalen... van ja, we hebben nu 6,5% aandacht besteed aan de heer Wilders... en dat moet uh, minder zijn... Ze, ze zijn echt los van deze wereld. Goed, uh, duidelijk wat uh, u vindt. Hartelijk dank voor uh, de reactie. Martin Bosma is dat van de PVV. Graag gedaan. De medewerkers van de Weekbladpest die komen morgenmiddag bijeen... om te horen hoe het met de toekomst van de uitgeverij gaat. De afgelopen dag kwam het bericht naar buiten... dat de bladen opzij en JM worden opgeheven. Maar dat bericht wordt door uitgeverij WPG op zijn minst voorbarig genoemd. De directie heeft het personeel per brief uitgenodigd... en zal morgen mededelingen doen over hoe het bedrijf slagvaardiger kan worden. Het gaat nog steeds slecht met de advertentieinkomsten van kranten en tijdschriften. In de eerste helft van dit jaar werd er 1,7 miljard uitgegeven aan reclame in de media, dus in de totale media. En dat is 5,5 minder dan een jaar eerder. Bij kranten en tijdschriften daalden de inkomsten met ongeveer 15 Televisie en radio ontvingen ook minder, waarbij de radio minder daalde dan het gemiddelde. Wel gaven bedrijven meer geld uit aan reclames op internet en opvallend genoeg in de bioscoop. Daar werd bijna 30 meer uitgegeven dan vorig jaar. Live-tv over een veldslag die in 1813 heeft plaatsgevonden. De Duitse zender MDR doet verslag van de strijd rond Leipzig... tussen de troepen van Napoleon aan de ene kant... en de soldaten van Pruisen, Oostenrijk en Rusland aan de andere kant. Destijds vielen er meer dan 100.000 doden. In de uitzending wordt gedaan alsof de veldslag vanochtend is begonnen.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 Er worden tijdens de uitzending beelden van het slagveld getoond... beelden die zogenaamd op internet zijn verschenen... maar die zijn in werkelijkheid van het naspelen van deze volkeren slag. En ook wordt er live overgeschakeld naar een verslaggever te plaatsen. In het centrum van Leipzig, genau hier tussen de beiden dort staat onze reporter Roland Kühnke, der den ganzen dag dort onderweg was. Roland, wanneer een gigantische slag direct voor de toren der stad toopt... hoe ziet de situatie in de stad nu uit? Ja, guten Abend Ingo. Die Leipziger hebben ja schon seit Tagen damit gerechnet, dass es zu kämpfen kommen wird. Immerhin haben ze den Aufmarsch der riesigen Truppenverbände... quasi live alleen. De Omroep hoopt met deze uitzending jongeren te bereiken, om zo de geschiedenis van 1813 tastbaarder te maken. Dan weer nieuws uit de koken van Fox. Fox Voetbal begint aanstaande maandag met het uitzenden van de samenvattingen... van het Italiaanse en Engelse voetbal. De zender is duidelijk bezig met een slag om de kijkers. Gisteren meldde de zender ook al dat het programma... vanaf volgende week later op de avond wordt uitgezonden. Het programma is dan niet meer geprogrammeerd... tegenover het populaire Voetbal International op RTL 7. Fox Voetbal begint vanaf volgende week om 10 uur... als Voetbal International net afgelopen is. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is weer. Heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel. De Beatles naar Blokken het, het Media -archie. De vrouw die zei dat ze in Haarlem door zes mannen was mishandeld... heeft die aanval verzonnen. Dat gebeurt nog wel eens vaker, dat zulke verhalen niet blijken te kloppen. bekendste voorval van zo'n verzonnen daad... is de ontvoering die acteur Jules Croisset in scène had gezet. Het was in 1987. Het deed voorkomen alsof hij was ontvoerd door neofascisten. Hij reed zichzelf door België, verbleef een nacht geblinddoekt... en geboeid in een riool bij Charleroi. En allemaal uit protest tegen de opvoering van het stuk... Het vuil, de stad en de dood. Na een jaar zwijgen vertelde hij erover in Van Dis in de IJsbreker... met Adriaan Van Dis. Ik begrijp dat ik mensen gekwetst heb... verontwaardigd zijn, beledigd zijn... en dat ik, dat ik daar heel veel verdriet en heel veel leed mee heb aangericht. U was een maand de held. Al was het dan, zoals u zegt, een hel. In een hel. Maar u heeft uh, uw familie... verhalen opgetist, hoe erg het was... U... Heeft het vrienden verteld? Heeft het collega's verteld? Ging je er ook op den duur zelf in geloven? Nee. Het afschuwelijke was dat, om geloof te krijgen erin, ik het verhaal steeds meer ging aantikken. En hoe meer dat verhaal naar buiten groter werd, hoe meer holde ik mezelf van binnen uit. Ik werd wanhopiger en wanhopiger. En ik wist ook, op het moment dat ik uit dat riool kroop, dat ik met die leugen nooit, nooit, nooit zou kunnen leven. Ik wist dat het tot een bekentenis moest komen. Maar ik stelde dat uit, stelde dat uit, stelde dat uit... tot het moment daar was. En dat moment was na een voorstelling in België... toen de politie hem meenam voor verhoor. Croisset zag dezelfde typemachine staan die hij had gebruikt... voor het schrijven van de dreigbrieven. En toen wist hij, ik ga alles bekennen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Katrien Kel, is columnist en presentator... en Marianne Zwageman is media-innovatiestratege. Hartelijk welkom allebei. Um, gisteren uitgereikt de Sonja Barent Award voor het beste tv-interview. Dat gebeurde aan Koen Verbraak. Hij won de prijs voor zijn gesprek met uh, Rijkman Groenik, de oud-ABN-topman... in de serie Kijken in de Ziel. Terechte te winnaar, Marianne? Ik vind dat wel een mooie serie, inderdaad. Um... Ik, ik vind alleen, maar dat geldt voor al dat soort. Uh, zie, ik, ben, ik ben dol op dat soort programma's. Ik zie liever gesprekken dan andere dingen. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel gewoon ook radio. Hè? Dus ik weet eigenlijk niet precies of het wel tv is, heel eerlijk gezegd. Nou, dat is het wel, want het is op tv uitgezonden, natuurlijk. Ja. Ja, maar, maar, maar langere van... gesprekken kunnen toch ook op tv tegenwoordig? Ja, of? maar er hangt een beetje nu zo'n sfeertje omheen... van oh, wat goed dat er eindelijk wat meer lange gesprekken zijn op tv. Dat ben ik op zich ook voor, hè, want ik hou ervan. Maar daarom hou ik ook van radio. Hè. We hadden op radio natuurlijk al honderd jaar uh, dit soort uh, dingen. En uh, de marathon-interviews uh, zelfs, die, die geloof ik wel drie uur uh, duurden. Ja. Uh, dus ja... Ik weet, ik weet niet heel zeker of het, tv, of het tv is. Ook met de huidige radio. Hè? De luisteraars nu kunnen ook kijken via de webcam. Ik zou het trouwens niet doen, maar haar zit niet zo goed vandaag. Maar uh, is het tv? Dat vraag ik me een beetje af. Jouw eigenlijk. haar zit wel goed, gelukkig. <laughs> Daar ja. hadden we het van tevoren even over. Um, Katrien, want, want Sonja Baar, ja, toch niet de minste... die zei daar uh, heel duidelijk... van nou, het, het was haar echt uh, positief opgevallen... dat er zoveel goede gesprekken waren op de nou, tv. Ik vind dat ze daar gelijk in heeft. Dat valt mij ook op. Ik vind dat mensen ongelooflijk goede vragen stellen. Goed voorbereid zijn. Uh, ja, Ik vind dat het niveau van de gesprekken op tv... in ieder geval enorm omhoog is gegaan vergeleken met... Een paar jaar geleden, dat is absoluut een feit. Maar, ik weet maar, niet. maar Van Dis en zo, die deed toch ook al hele goede gesprekken? Ja, maar dat was toch wel voor een heel speciaal publiek, zeg maar. He? En, ja. en dit, zijn, dit zijn, dat vind ik het goede eraan. Met name die gesprek, de gesprekken die verbruik doet met die, met die uh, man van, uh, met, hoe heet die, Groen... Rijkman Groening. Rijkman Groening. Dat vind ik echt gesprekken die ja, dingen verhelderen. Maar hoe, hoe kan het dan dat dat nu, dan, uh, in jouw opinie, en dus ook van Sonja Barend... Uh, uh, beter is geworden dan, dan het een paar jaar geleden was? Nou, ik denk dat er gewoon betere opleidingen zijn. Vroeger was er helemaal nergens een opleiding voor, en er zijn natuurlijk ook er worden overal trainingen gegeven. En uh, ik denk dat dat, dat dat toch helpt op een bepaalde. En de moment. kwaliteit van de interviews daardoor is toegenomen. Denk ik wel, ja. Ja, ja jij jij kentie. Van... Nee, de Welke opleidingen zijn dat dan? Nou, je voor journalistiek toch? En die wist toch al een tijdje? Ook? Nee, nou ja, goed. Ik ben uit de tijd dat hij er nog niet was. Oh, oké. Okay. Ja, misschien kijk ik niet lang genoeg uh, terug. Dan <laughs> zou kunnen... Nou, ik vind wel zo'n programma bijvoorbeeld ook 24 uur met. Hè, daar vind ik dan wel dat het iets toevoegt dat er camera's op staan. Dat is een beetje een soort ja, dat big vind brother ik brother nou juist helemaal. helemaal niet. Want je kan wel de grootste klunt zijn... als je nou nog in 24 uur niet een behoorlijke vraag kan stellen. Ja, maar daar zie je wel ook het, het gedrag van de gekooide tijger of zo. Hè. Dus dan, dan, dan voegt die body language van die mensen ook wel wat toe... Ik vind ja. vaak dat beeld ook wel afleidt. Ik hoor het dan toch liever op de radio. Dan kan ik nog een beetje denken dat Jurgen een hele knappe man is. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, nee zeker. Dat dat Daar ben ik ook bij de radio gaan werken. Dat is namelijk de illusie nog steeds. dat ja, ben ik helemaal met jou ja, eens. Ja. Uh, weg met die camera's uit die radiostudio's wat mij betreft. Ik um, had het gisteren ook in Nieuwsuur met die mevrouw die dat boek over haar overleden zoon heeft geschreven, die was ook in Kunststof. En toen zat ze in Nieuwsuur en toen had ze een jurk aan waarvan ik dacht. Nou, ik, weet, ik weet niet zeker of dit een goed idee is. Maar waar, jij was toch van een bepaald initiatief waarvan ik dacht. Ja, Vier je Tieten. Nou, ja. dat deed zij gisteren in Nieuwsuur, maar dat, dat leidt ook wel heel erg af van de boodschap. Dus ja, ja dan, dan ja. heb wel, ik geen je het beeld. zegt, want ik dacht precies hetzelfde. Dan ja, ja. denk ik, ja dan moet je toch even een beetje anders kleden. Maar ja. heb je gelijk, dan, is, dan, dan leidt is het beeld af. Ja. Maar het kan natuurlijk ook heel erg versterken. Dat ja, weet het is wel ook. een heel goed boek ja. wat ze geschreven heeft. Ja, ik ga het niet lezen. Zo, maar dan gaan we door in deel 2 van uh, het medevoer. Radio 1. Nu het NOS Journaal door ant dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 80. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op het eiland Bohol in het midden van het land. Daar zijn veel gebouwen ingestort. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten uit Os kan gewoon worden verkocht. Dat schrijft curator Jaap van der Meer in zijn tweede verslag over het faillissement van het bedrijf. Volgens de curator is er niks mis met het vlees. Bij Grols in Enschede wordt opnieuw gestaakt. In de brouwerij en nu ook bij de distributieafdeling. Sinds vanochtend vertrekken vanaf de brouwerij geen vrachtwagens meer. Het Grols personeel staakt uit protest tegen het vastlopen van de CAO-gesprekken. En bij Lampedusa zijn vannacht opnieuw migranten aangekomen. De Italiaanse marine- en kustwacht rukte twee keer uit... brachten ruim 400 mensen naar de opvang op Lampedusa en op Sicilië. Reddingsdiensten kwamen in actie... nadat twee scheepjes met een satelliettelefoon om hulp was gevraagd. Dat zijn de hoofdpunten. We bij Verkeersinformatie met Jong Bakker. Met nog, nog steeds een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Gouwe, 4 kilometer... Heeft te maken met een spoedreparatie, de rechter rijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Katrien Keil en Marianne Zwageman. We hadden het net al even in deze uitzending over dat rapport van de Raad van Europa. Die vindt dus dat de Nederlandse media minder aandacht moeten besteden aan de PVV... in de strijd tegen racisme en discriminatie. Katrien, wat vind je van dat advies? Nou ja, ik vind dat die Raad van Europa zich daar niet zo erg mee moet bemoeien. Maar uh, aan de andere kant heeft hij misschien wel een klein beetje gelijk. Want uh, ik kom natuurlijk vaak in Zuid-Afrika... mijn. Zuid-Afrikaanse partner is ook vaak hier. En hem vallen ook dingen op over racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld, heel raar, die, die commercial is er nou niet meer... maar dat was twee jaar geleden of zo... was die commercial van een toetje met uh, John Williams... Ja. Uh, nou, hij zei, dat zou in Zuid-Afrika niet kunnen. Dat is discriminerend. Want iemand wordt namelijk uh, gebruikt om zijn huidskleur. En dat is dus discriminatie. Nou, en, en zo zijn er andere dingen. Ik bedoel, het is inderdaad zo, als je in een Kaapstad bent, dan zie je gelovige Joden lopen met hun tals en hun pijjes en de hele zooi. Ja, dat zie je in Nederland niet meer, want dat kan eigenlijk niet. Die kunnen eigenlijk niet meer veilig over straat. Dus we kunnen natuurlijk wel onze kop in het zand steken... maar misschien is er toch wel iets aan de hand. Maar, maar de, de vraag is, is dat dan uh, een zaak van de media? Moeten die daar anders mee omgaan? Of wordt het daardoor veroorzaakt? Nou, daardoor veroorzaakt lijkt me sterk... maar het is ook niet zo dat de media uh, zeg maar er kritisch op zijn. Hè? Dus het, is, het feit dat bijvoorbeeld Joden worden gediscrimineerd... daar wordt niet echt veel over gesproken. En, en dat wordt ook een beetje in de doofpot gestopt. Misschien ook omdat de joden zelf er niet zoveel aandacht voor willen. Dat zou kunnen. Ik vind juist dat er overdreven veel aandacht voor is. Ik ken sinds kort Esther Voet van het CIDI. De opvolger van Ronnie Naftani. Nou, die, die vrouw is toch niet uit de media weg te slaan. Ik heb ja. juist het gevoel dat we daar... Op, op een soort open zenuw bijna lijken te zitten of zo. Van, uh... Ja, vind je dat nou echt? Ja, nou kijk, ik ben, wel een beetje, ik ben overigens wel met een je eens... wat jij net zei, van, uh, dat er misschien in Nederland... allerlei dingen al lang niet meer uh, de, de, de, zouden moeten kunnen... die wel gebeuren, dat er ook in Europa... een beetje wordt opgelet hoe dat is in alle verschillende landen is natuurlijk wel goed. Hè? Ja. Stel je voor dat de Europese Unie er al was geweest... de Europese gemeenschap als, als uh, de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Hè, dan hadden ze toch op een gegeven moment moeten kunnen zeggen... van, hey, er gebeurt in een land toch iets. Wij signaleren daar iets wat niet goed is. Maar dit, dit rapport gaat echt veel te ver. Ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb de mediaparagraaf gelezen. Mm -hmm. En wat ze onder andere adviseren... is dat de Raad van de Journalistiek zijn mandaat gaat uitbreiden... om ook actief met, uh, met racisme bezig te zijn. Ze gaan nog verder. Zij willen samen met de Raad van Journalistiek cursussen gaan geven ja. om journalisten te gaan opleiden, om gevoeliger te worden op dit onderwerp. Dan ja, denk dat ik jongens echt heel, heel snel terug ja. naar dus Europa. Je bent, het, je bent en ineens met Hans La Roes die zegt dat is niet iets ja, voor ons. Ja, totaal niet mee bemoeien. En, ja. en, en, en bovendien, uh, wat Hans ook al, ik ben niet vaak met Hans La Roes eens, maar nu toch wel. <lacht> We hebben natuurlijk gewoon ook een rechter in Nederland en dan ga je daar naartoe ja. als je iets te klagen hebt. Ja, maar dat hebt. is en, natuurlijk al te laat. Ik bedoel, nee, dan vind je, ik je, het je op kunt, tijd. Ja, nee, je kan best gewoon mensen een beetje kritisch maken op hun uh, manier waarop ze met andere uh, huidskleuren ontstaan. Omgaan. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Nou, maar Ik denk dat we uit een land komen waar we lange tijd veel te politiek correct zijn geweest. Dat het goed is dat er nu eindelijk eens een keer benoemd mag worden... dat er veel meer criminaliteit zit bij Antillianen of bij Marokkanen. En we moeten niet terug naar een tijd waarin we dat allemaal niet meer hardop konden zeggen. Want dan is... wordt de kloof gewoon veel te groot. Maar, maar kijk, dat is dus, daarvoor hadden we Martin Bosma ook even. Die heeft dus het gevoel dat, dat er op die manier altijd naar die partij wordt gekeken... als, als een van de aanjagers van, van, van, nou, van racisme in Nederland. Dat mm. gevoel heeft hij, zeg maar. en dat staat ook in dat rapport nu... dat de PVV daar dus een rol in speelt beeld. En de vraag is: is dat zo? En, en hoe gaan de media ja, daarmee om? Je kan in ieder geval niet zeggen dat ze positief zijn uh, tegenover moslims. Dat is uh, één ding wat als een paal boven water staat. En, en nou. tegenover Polen en Roemenen. Ja, precies. Ja. Dus ja, wel, dat is gewoon zo. Maar is het dan zo dat, dat we daar meer aandacht voor moeten hebben? Want, want Bosma ervaart het dus zo dat als er in een bepaald programma over gesproken wordt. dan gaat het er over dit soort thema's. Dat, hij, dat vindt hij een aanval op die partij. Ja, ik, ik vind het echt nou. onzin. Ik denk dat de PVV juist uitermate kritisch wordt benaderd door bijna alle media. Uh, misschien zelfs wel door alle media. Maar hij vindt dus van de crisis. Bosma. Ja, ik denk dat Bosma meer gelijk heeft dan, uh, dan de Raad van Europa gelijk heeft. En dan nog kan de hoeveelheid aandacht misschien overtrokken zijn. Ik ervaar dat overigens helemaal niet zo. Ja, maar ze vragen uh, natuurlijk ook wel om. Ik bedoel, afgelopen zaterdag zaten dan een interview in de Telegraaf. Gaat het over wel of niet strafbaar stellen van de illegaliteit. Ja, dan gaan ze het kabinet laten vallen. Ja, en vandaag staat er weer een excuusstukje van nee, toch maar niet. Ja, dan denk ik hallo. Zo kan je natuurlijk ook de hele tijd publiciteit krijgen. Nou ja, hè? wil. wil dus heeft natuurlijk een hele provocerende stijl. En provocerende stijlen die leveren vaak veel uh, publiciteit op. Uh, maar ik denk dat de toon van de publiciteit heel kritisch is in Nederland. En dat het, uh, dat het rapport hier, wat hier ligt, dat gaat echt veel en veel te ver. En dat ze alleen dingen signaleren, dat lijkt me op zich prima. Maar ze bemoeien zich er ook mee. Ze geven allerlei adviezen waarin ze zichzelf belangrijk willen maken. Om hier in Nederland journalisten te komen opleiden. Ja, en daar krijg ik echt een exeem van. Ja, uh, want, want, uh, we hebben natuurlijk in België een situatie gehad met, met een cordon sanitaire. Dat deed, deed het mee ja ook wel aan mee natuurlijk. Uh, uh, ja Daar moeten we toch niet naartoe nee, willen lijkt in Nederland. Nee, niet zeg. Nee, dat zou ik ook niet willen. Maar ik vind wel dat we, ik bedoel, de journalisten hebben wel erg de neiging... misschien ik zelf ook wel, om op iedereen kritiek te hebben. En als het dan over onszelf gaat, dan ineens dan zijn we ineens verschrikkelijk aangebrand. Dat moet ook eens afgelopen wezen, vind ik. Ja. En cordon sanitair, dus echt het uitsluiten van dit soort partijen? Ja, ja om, om uitsluiten is het slechtste wat je kunt doen. Want dan, dan stimuleer je allerlei underground uh, dingen. En tegenwoordig met, met internet is dat natuurlijk toch al heel erg makkelijk... om uh, je geloofsgenoten op te zoeken. En, uh, en daar dan allerlei uh, dingen te gaan zitten bekokstoven. over... die ja, wat mij betreft liever gewoon in de openbaarheid gebeuren. Um, goed, de, dan um, uitgerekend op de dag van de feestelijke bekendmaking... van de machtigste vrouw van Nederland... kwam het gerucht van het verdwijnen van het blad opzij naar buiten... via een tweet van journalist Max Pam... Uitgever WPG heeft inmiddels gereageerd en zegt dat uh, de strategische focus wordt aangescherpt. Wat het dan ook mag betekenen. Van het verdwijnen van titels is nog geen sprake, zegt uh, de uitgever. Wouter van der Meulen, de uitgever van Opzij, zegt in een reactie dat hij verbaasd is... dat één tweet van iemand direct als waarheid wordt bestempeld. Katrien Kel, wat vind jij daarvan? Nou ja, het is niet zomaar iemand natuurlijk. Het is wel Max Palm en het is wel iemand met een naam in de journalistiek. Dus je denkt, daar zal heus wel een grond van waarheid in zitten. Hoe waarom zou je dat anders... Uh... Maar ja, goed. Er gaat ook al maanden het verhaal dat er 25 titels bij Sanema worden opgeheven. Daar hebben we ook nog niets concreet van gekregen. Dus ja... Mag je zoiets nou, zomaar op Twitter gooien? Nou, um, uh, ik moet zelf zeggen, ik, ik, ik hoor dit gerucht al, al een week of drie... Uh, over uh, dat de Rabobank aan het ingrijpen is bij WPG. Ik hoor dat van zoveel kanten, dat je inmiddels mag aannemen dat het waar is. Dat is ook gebleken. Hè? RTL Nieuws heeft dat gisteravond uitgezocht... en dat blijkt ook van alles aan de hand te zijn. Um, en Max Pam is nu de eerste die dat hardop heeft geroepen. Hij deed dat overigens wel met een stelligheid, waardoor ik ook dacht... oh, dat gerucht wat ik al een tijd hoor is blijkbaar bevestigd... Dat blijkt dan toch maar half het geval te zijn. Hè, want WPG heeft inmiddels iets bevestigd. Maar, maar jij vond het blijkbaar niet nodig om het op Twitter te gooien. Nou, ik vond niet dat, dat, ik, de, dat ik degene moest zijn die dat uh, zou roepen. Omdat ik het ook maar weer van een journalist had gehoord... die het ook weer van iemand had gehoord. Maar, uh, dat is wat, dus mijn grote bezwaar tegen Twitter. Dat het allemaal, ja, maar het Twitter, is allemaal in de, in de roddelcircuit nou, zit. Nee, maar dat is onzin, want dit is geen geroddel. Uh, dit blijkt namelijk ja, maar gewoon waar je hebt waar er ook geen enkel zijn. concreet feit. Nou, kijk, die feiten blijken het nu wel te zijn. Heb je de, de rabo ik, dan al de telefoon gehad? Nou, dat... RTL Nieuws heeft daar wel uh, gisteravond dingen over uitgezocht. En naar aanleiding daarvan heeft WPG ook toegegeven dat er inderdaad wat aan de hand is. En wat ik heel erg dom vind, zowel van Sanoma als van WPG, als jij in de media actief bent en al jouw medewerkers uh, uh, zijn actief in de media, en dit soort dingen spelen in je bedrijf... Dat je he, denkt dat je dat buiten dat de je Ja, dat ja. je dat buiten de Dat is dus heel erg naïef. Ja. En als ik zo'n gerucht al drie, vier weken hoor he, dat de Rabobank hard aan het ingrijpen is bij WPG, dan moet je als WPG gewoon naar buiten komen met iets. Ja. En dat geldt voor Sanne, maar ook, en dan kan je 3000 keer beursgenoteerd zijn, je moet zelf de regie nou. nemen over je communicatie, en dat hebben, hebben beide partijen niet gedaan, waardoor dat hele FIFA gebeuren bij de wereld draait door, wat natuurlijk grote schande was, daar niet van. Maar dat, dat soort dingen ontstaan dan dat, wel. Dat dat een van de bladen was die op de nominatie om ja. weg te gaan. Maar nog even terug in de, in de algemeenheid, hebben we dus even los van dit hele opzij verhaal nu met Max Pam. Uh, jij zegt net even tussen de regels door, van je moet niet zomaar alles op Twitter gooien, als het niet gecheckt is. Je mag is. alles op Twitter gooien, maar ik, je moet het niet geloven. Van mij mag je alles op Twitter gooien, mm. maar ik vind wel als je een beetje journalist bent, ga je proberen om, om wat te checken. Ja, want ik bedoel, als je, iedereen hoort wel eens wat. Als je dat dan onmiddellijk erop gooit... Ja, nou, hij heeft dat niet. dus ook niet onmiddellijk gedaan. Want als ik het al drie weken hoor, hoort hij het waarschijnlijk ook al drie weken. Uh, ik vond wel nogmaals de stelligheid waarmee hij het beweerde... Die, die vond ik verwarrend. Maar zijn tweet heeft er wel toe geleid... dat er uh, journalisten het zijn gaan uitzoeken. En dat er een statement is gekomen van WPG. Er is dus wel degelijk iets aan de hand. Dus maar dat was ze niet... morgenmiddag hebben we net gehoord, hè? Ja, maar dus wordt het daar is, is wel waarschijnlijk een versnelling in gekomen. En dat is natuurlijk wel wat journalisten moeten doen. En als je dan... Uh... De keuze maakt als journalist om te zeggen: Goh, ik weet het niet zeker genoeg. Laat ik er maar eens een proefballonnetje over opgooien op Twitter en kijken of het wat losmaakt. Vind ik niet zo'n slechte strategie. Maar op dan moment... is wel het gerucht in de wereld. Ja, en dan kan het soms ook niet kloppen. Dus. Ja, maar wij leven ook bij geruchten. Maar journalisten leven bij geruchten. Nou, als vervolgens journalisten het gaan checken en ze halen wat boven water, wat in dit geval is gebeurd, uh, dan denk ik dat dat helemaal niet zo verkeerd is. Nee, ik heb er niet zoveel op tegen. Oké, okay. dan de. Even kijken, de Europese Hof van de Rechten van de Mens... het Europese Hof natuurlijk kwam vorige week met de uitspraak... dat websites verantwoordelijk zijn voor de reacties... die op die site worden geplaatst. Vind jij dat ook, Katrien? Uh, ja, dat vind ik ook. Net zo goed als eigenlijk de NCV verantwoordelijk is... voor wat wij hier zeggen. Ik bedoel, ja... Als ik... Wat?! Ja. Ja, als ik vreselijke teksten begin uit te braken, ja, dan is het toch heel jammer. Maar dan heeft de NCV mij de gelegenheid gegeven om dat te doen. Dus die is eindverantwoordelijk, zo is dat nou ja. eenmaal. Dus een website is ook eindverantwoordelijk. Trouwens, alle, bij alle, bijna alle websites worden toch de reacties gescreend, lijkt mij. Dus wordt ook maar niet alles opgepleurd. Ja, denk ik, Gaat dit probleem opleveren voor websites? Nee, nee want uh, de, de professionele websites die, uh, waren zich al lang bewust van die verantwoordelijkheid. Uh, ja. Die hadden eigenlijk altijd de stelling... Als ik mijn reacties modereer... dan draag ik verantwoordelijkheid voor de inhoud. Nou, bijna overal worden reacties gemodereerd. Vooraf, dan wel achteraf. Als er achteraf wordt gemodereerd... wat bij grote nieuwsites veelal het geval is... dan kan het er dus twee of drie uur staan... Uh, he, want een uh, ja, moderator moet ook wel eens slapen en zo. Um, maar als je je reacties modereert. Ben je als website gewoon verantwoordelijk voor alles wat er staat. En die verantwoordelijkheid die moet je ook gewoon nemen. Dat, dat, ik vind ook niks mis. Mee. Dus die uitspraak die gaat niet hele grote verschuivingen nee. geven. En in, in de lengte van waar we het net over hadden. Dat geldt ook voor als je, als je gewoon maar wat gerucht op... op, op, op nou, nou, Twitter, Twitter is, is in die anders. zin natuurlijk wel ja. een, uh, een ander platform. Want ja. Twitter wordt natuurlijk niet actief gemodereerd. Uh, daar kun je wel uh, Twitteraars aangeven. He, als ze allerlei uh, racistisch of andere dingen roepen. Maar op Twitter is natuurlijk wel heel veel racisme en gescheld en, en ook dingen die echt strafbaar zijn. En uh, dus voor Twitter zou ik me nog wel eens afvragen van, goh, wat is jullie verantwoordelijkheid daar nou eigenlijk in? Veel meer dan uh, reacties op nieuwssites bijvoorbeeld. Maar is het niet juist het charme wordt. van Twitter dat er allemaal dingen opkomen die niemand controleert? Waardoor dus ook Zo'n ja. bericht de wereld nou, in ja, komt. Jouw... Ja, je, praat je, ja. zelf, je spreekt jezelf nu eigenlijk finaal tegen. Nee. Want je, ja, want je zegt, het is leuk dat er zo'n bericht op Twitter komt. Dan kan het gecheckt worden door de journalisten. Ja. Als het dan niet meer op Twitter komt. Dan nee, dan... maar goed, ik, ik, word ne ik, ik zit net tijdens de uitzending weer een mevrouw te blokken. Die vindt dat ze mij kankerhoer moet noemen of zo. Op Twitter. En, en nou, ja, dan mag ja, je. Op, moet zich, op Twitter mag je ook gewoon uitzetten. Ofzo, weet je. Maar ik, volgens mij heb ik geen kanker en ik doe het ook nooit betaald en zo. Dus het is ook nog helemaal feitelijk onjuist. Uh, en dat, dat vind ik dan wel storend. En er worden ook allerlei uh, dingen op Twitter geroepen in, in dit genre... Uh, die ook strafbaar zijn... En uh, daar neemt Twitter zelf niet heel actief een verantwoordelijkheid in. Dat is wel een, een discussie die, die volop speelt. En ik ben ook daar heel erg voor het zoveel mogelijk openlaten. Want wat je niet zou willen... kijk, Twitter wordt ook in landen gebruikt waar regimes uh, met censuur werken... om toch dingen naar buiten te brengen die de overheid niet naar buiten wil hebben. Dus ik, ik, ik neem uh, de bagger voor lief, omdat het toch ook heel veel oplevert. Ja. En nu in het geval van Max Pam heeft hij toch iets losgekregen, losgeweekt. Ja. Uh, dus waar we dingen nu wel weten... die of niet wisten modereren bij Twitter. Nou ja, Twitter is een niet te modereren ding. Uh, dus, dus een site als Twitter zal veel eerder hier uh, door in de problemen kunnen komen. Als zij ook de verantwoordelijkheid vanuit de rechter opgelegd krijgen... voor datgene wat er op hun platform gebeurt. Ja. Dan bij een nieuw site, want die worden allemaal wel gemodereerd. Nog even, want zij zegt van... Uh, dat is een mooi voorbeeld in dit forum. Er worden wel eens uitspraken gedaan natuurlijk van. Uh, dan is de NCV, vind jij, ook verantwoordelijk. Nou, dat doen jullie toch? Jullie hebben Joost Niemuller eruit geschopt. Bijvoorbeeld als, uh, als panellid uh, hier. geschopt? Nou, ze is, is toch wel een beetje over... Ja, ja Vond je dat Terecht of niet? Nou, even los daarvan. Nee, uh, maar voel je dat terecht? Waarom is die uitgeschopt? Dat weet ik helemaal niet. Is ik verder het dan. Ja, well. dus met... Joost Niemuller is eruit geschopt. Uitgeschopt, omdat, uh, uitgeschopt uh, dat klinkt gelijk zo van. Ik heb daar helemaal geen hand Er is gewoon een gesprek over geweest en daarin is hem te verstaan gegeven. <laughs> dat, dat, dat hij niet moest terugkomen. Ik was op vakantie, dus ik heb het ook ja? maar uit de tweede hand. Maar daar is gewoon een gesprek over geweest. Nou, we vonden dat en dat wat je daar hebt geschreven niet zo prettig. Dat strookt niet met de uitgangspunten van deze omroep. En we vinden dat je daarom niet meer in het forum mag zitten. dus jullie doen het ook. Die modereren ook. En ja. dat was nog iets. Joost Nieuwe heeft, heeft het niet hier in de uitzending geroepen. Overigens had nou. hij het ook hier in de uitzending kunnen roepen. Uh, maar jullie hebben hem zelfs gemodereerd op iets... wat hij op een ander medium uh, heeft gedaan. Ja. Oeh, en dat is voor jullie ver, aanleiding zeg. om hem hier niet meer uit te nodigen. Ja. Nou, dat, dat gaat op zich best wel ver. Ja. Dus jullie nemen blijkbaar ook die verantwoordelijkheid. Ja. Mijn is dat terecht? Nou ja, ik vind van wel. Want de NCV staat voor bepaalde uitgangspunten. En als hier iemand is die blijkbaar die uitgangspunten schaat, ja, dan denk ik dat ik als NCV ook zou zeggen... sorry, maar ik vind als het op een ander medium is... hoe, dat vind ik wel lastig worden, hoor. Dat vind ik wel een beetje naar censuur rieken, eigenlijk. Censuur? Ja, Nou ja, het anders dan? Jullie stellen wel duidelijk een grens aan... tot hoever bij jullie de vrijheid van meningsuiting... in de uitzending mag gaan. En iemand als Joost Niemuller, die standpunt heeft... die ik overigens volstrekt niet deel... Uh, dus ik begrijp wel waarom uh, uh, dat wat hij schreef... Uh, ja, dat mensen daar hun wenkbrauwen over optrekken. En als dat voor jullie een reden is om te zeggen... ik nodig zo'n man niet meer uit, begrijp ik dat ook. Maar het geeft dus aan, daarom haal ik dit, dit thema er toch even bij... dat jullie dat dus ook wel degelijk doen. In de keuze van je gasten kijk je niet alleen naar van... goh, maar die meneer of mevrouw komt niet leuk uit te worden. Nee, jullie kijken ook naar... Past wat, hij bij de NCV. Ja, en, ja. En, en, en, terecht, en roept hij geen ik. dingen op een ander platform... Nou. waar wij het niet mee eens zijn. Nou ja, nou precies, dat, dat, is, dat is er ook aan de hand. Uh, dat in deze deze, uh, kwestie ook. Um, goed. Wat moet ik zeggen om hier niet meer uitgenodigd te worden trouwens? Ben ik wel benieuwd naar. Iets over negers of joden of zo? Oh, oké. Okay. Uh, en, en oproepen of tot... Uh, tot uh, nee, over mij mag je alles roepen. <laughs> uh, maar over aanzetten uh, tot haat en zo. Dat soort dingen. Ja, ja. Wat Joost over oh. overigens niet deed. Nee, dat, dat zeg nee. ik toch ook nee. niet? Nee, nee, nee. Maar dat, dat punt <laughs> wil ik nog wel even maken ja. voor de volledigheid. Ja. Nee, oké. Okay. Uh, dank dat jullie hier waren met z'n tweeën. Katrien uh, Keil en Marianne Zwageman. We gaan een liedje. Daar moet ik even vertellen. Ik was... Oh. Kan er nog even? Ik was op vakantie in Memphis en toen ging ik op zondagmorgen naar een kerkdienst. En wie was daar de voorganger? Al Green. Oeh. En hij zingt ook nog. Denk ook tijdens die kerkdienst. Prachtig. Tired of being alone. Paul Green, dus, uh, dominee, maar ook uh, zanger. Tired of being alone. We gaan de nationale nieuwskurs spelen. Doen we vandaag met Gerard Koopman, die 70 jaar en komt uit Nijlanden. Waar ligt dat ook alweer? Nijlanden ligt in de gemeente Aanhunzen. Het ligt vlakbij bij Rolde. Dus in het mooiste gebied van Drenthe. Ja, Drenthe. En uh, nou ja, daar kan je mooi fietsen. En u houdt van fietsen? Ja, ik fiets vrij veel. Ja, en, uh, ik ben zelfs naar Santiago geweest, de Compostela. Ah, kijk aan. Een paar jaar geleden. En dat was uh, een uitdaging. Ja. En de, ik blijft fietsen. En begonnen vanuit Drenthe. Vanuit de Jacobuskerk in Rolde. Kijk aan. Ja. Uh, kijk of u het nu eens een beetje gevolgd hebt. 96 punten is de hoogste score tot nu toe. Ton Heertjes naar buiten gekomen en heeft aangegeven... dat de FNV niet zomaar akkoord gaat. Dat er een eenzijdige uh, opzegging van de afspraak plaatsvindt door dit kabinet. De Nationale Nieuwsquiz. Sol inderdaad niet met de vakbond. Het kabinet moet wel weten dat het afgelopen vrijdag onbehoorlijk is geweest. Wie zegt ons niet dat er in de kerst er weer uh, een nieuwe coalitie coalitiegevorm moet worden... en er moet er weer wat aangepast worden? De FNV wil tekst en uitleg van het kabinet... maar gaat wel gewoon door met de uitvoering van het sociaal akkoord. Tekst, afspraken en een demonstratie. Ja, en 30 november is het begin, hè? Ging gisteravond dus Goorvoed het akkoord... met de wijzigingen in het Sociaal Akkoord. Vraag 1. Eerder op de dag was het CNV ook al akkoord gegaan. Welke kleinere vakbond deed dat gistermiddag ook? Uh... Weet ik niet. Dat is de MHP. Ja. Uh, vraag 2. Op de andere bonden, CNV en MHP... spraken gisteren hun uh, steun uit voor... Het gewijzigde sociaal akkoord. Welke bewindspersoon was daar gisteren opgetogen over, riep de polder op, om het nu voortvarend uit te voeren? Ik denk van uh, Asjes. Ja, dat is goed. Hij zei verder dat de overleg over de uitwerking van de wijzigingen altijd nuttig is, maar legde dus vooral nadruk op het voortvarend uitvoeren ervan. Vraag 3, daar hoort geluid bij. Luister goed. Piraten figureren niet alleen in spannende avonturenverhalen, ze zijn in de realiteit in een... Belgische cel. De schrik ter zeeën. Abdi Hassan kwam zaterdag naar Brussel samen met zijn compaan Tje Goed getrainde mannen die voor niets terugdeinsden. Beiden zijn dus opgepakt op de luchthaven. Dit weekend werd dus een belangrijke Somalische piraat opgepakt in België. Zijn naam is Mohammed Abdi Hassan. Maar wat is zijn bijnaam? Grotemond. Ja, is goed. In het Somalische... Awijne... Uh, um, Afwijnen, moet ik zeggen, vertaald dus grote mond. Hij wordt ervan verdacht dat hij de leiding had over de piraten... die in 2079, dagen lang de bemanning gijzelden van de Belgische steenstorter Pompeii. Vraag 4. Deze Afwijnen werd op een bijzondere manier naar België gelokt. Deelname in wat voor project werd hem beloofd? Filmproject. Ja, dat is goed. Uh, hij en zijn handlanger wilden maar wat graag naar België komen... want ze dachten dat ze zouden meewerken aan een film... over het leven van de piraten. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ik heb hier gestudeerd... Mijn moeder heeft hier op school gezeten. Mijn zoon heeft hier gestudeerd. Dus dat was meteen een soort gevoel van... wat een, wat een voorrecht om uh, eigenlijk weer terug te kiezen naar iets waar je zo'n goede herinnering aan hebt. Wie is deze man? Ik weet het niet. Vanuit Ronde moet je dan een beetje naar het noorden kijken... Ruud Vreeman, oud-burgemeester van Tilburg, oh. spreekt over zijn nieuwe tijdelijke baan als interim burgemeester. En van welke stad is dat? Vraag 6. Groningen. Ja, dat is goed. Hij volgt Peter Reewinkel op die vrijwilligerswerk in Barcelona gaat doen. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie wordt hier bedoeld? Dus als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Ja. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik bevind me altijd aan het front. 3. Mijn tolerance is zero. Hey, ik ben een stuk populairder dan mijn vader Jean-Marie. Marie uh, Le Pen. Marie Le Pen, zegt hij, dat is goed. Want de laatste aanwijzing was gisteren. Werd bekend dat Geert Wilders mij heeft uitgenodigd in de Tweede Kamer. Uh, Front National, hè, zo heet die partij. Dus vandaar die eerste aanwijzing. En uh, zij staat een zero tolerance beleid ja. voor tegen buitenlanders... die criminele activiteiten ontplooien. We komen op uh, zes. Dat betekent dat er zestien goed moeten zijn om gelijk te komen. Kom. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is. voor zo'n daad levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn... om da dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus we praten we van. Vandaag luidt de stelling... Racisme wordt onderschat in Nederland. Nederland doet er weinig aan uh, tegen racisme, moet ik zeggen. Dat uh, zegt de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie. Onderdeel van de Raad van Europa. En dat doen ze in een vandaag verschenen rapport...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 Terug bij Gerard Koopman, 70 jaar uit Nijlanden in Drenthe. Um, zes, hè? Ja. Dat betekent dat er 16 goed moeten zijn om gelijk te komen met 96. Nee, dat snel gaan. Kan wel, in de tijd die we hebben. U ja. zei net toen u binnenkwam, ik ga niet voor de winst, maar ik zou het toch gewoon proberen. Ik stel de vraag helemaal, dan het antwoord ja. of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsbiz. Wie is door het Maandblad opzij uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland? Ederskepper. Goed, tegen welk land speelt het Nederlands elftal vanavond de laatste WK-kwalificatiewedstrijd? Turkije. Goed, gisteren werd in welk voormalig natiekamp herdacht dat 70 jaar geleden een groep gevangenen in opstand kwam? Schoeibor. Goed, een commissie van het Europarlement heeft een eerste stap gezet richting de opheffing van welke vergaderlocatie? Straatsburg. Goed, welke speler traint sinds gisteren weer mee met Barcelona? Messi. Goed, in welk land zijn tientallen leden van de oppositiegroepering Damas de Blanco gearresteerd? Uh, Griekenland. Cuba. Zorgverleners die een contact, contract hebben met welke zorgverzekeraar mogen zich niet negatief over dat bedrijf uitlaten. Mensjes. CZ. Volgens de algemeen manager van welke Nederlandse wielenploeg is 2013 een droomseizoen geweest? Argos, argos. Dat is goed. Welk pretpark wordt het best gewaardeerd door bezoekers van de beoordelingssite Zoever... De Efteling. Goed, uit welk land komen de winnaars van de Nobelprijs voor de economie dit jaar? Amerika. Goed, een mishandeling in welke stad blijkt door het slachtoffer te zijn verzonnen? Haarlem. Goed, welke sport beoefent de Belgische topsporter die in Brazilië gepakt werd met cocaïne? Udoka. Goed, aan welk land brachten uh, bracht koning Willem-Alexander en koningin Maxima gisteren een bezoek? Zweden. Goed, de topman van Friesland Campina is de beoogde commissaris van welk bedrijf? Inge. KLM, in de gevangenis van welke stad vond gisteren een steekpartij plaats? Roermond. Goed. aan welk land moeten de Verenigde Staten volgens Eurocommissaris Reen een voorbeeld nemen? Nederland. Goed. vandaag wordt in Madame Tussauds het wasse beeld van welke kunstenaar onthuld? Eh, uh, weet ik niet. Van Gogh, de provinciale staten van welke provincie hebben gisteren een streep getrokken door het plan voor een superprovincie? Noord-Holland. En dat is inderdaad Noord-Holland. Nou, dat ging heel goed, deel 2. Ja, en uh, de vraag is, zijn het er 16? Want dan zou je gelijk komen. En dat is net niet gelukt. 14 maar liefst. Nou... Toch redelijk, hè? Ja, net, net, uh, het had gewoon gekund in de tijd. Want u hebt denk ik twee of drie keer moeten passen. En ja. dan hadden we net uh, die 16 gehaald. Ja, oké, okay, ik ga ook voor de sport, hè? Ja, ja, oké. Okay, dat zal. Maar uh, is het is altijd leuk als je de winnaar bent natuurlijk uh, aan het eind van de rit. 84 komt u op in totaal. Dus 14 x 6. Helaas, net niet genoeg voor uh, de 96. Dus we krijgen weer de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok ja. en de lunchbox... En een goede reis terug naar Drenthe. Dankjewel. Doe ze de groeten door. Um, wij melden ons zometeen weer met een werklunch. Dan gaat het over een snowboardcrosser. Zo zeg ik het goed. Die uh, zich klaar aan het maken is voor Sochi. Maar zoekt nog wel wat geld. En heeft daar een mooi plan voor ontwikkeld. Om dat op de wal te halen. Dat doen we na het NOS Journaal. <middels> Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. Naar aanleiding van een aantal zaken die we gedraaid hebben, hebben we daarvoor gepleit